Manning Zampersen met het NOS-journaal. In Tel Aviv zijn gisteren ruim 120.000 mensen de straat op gegaan. Ze eisten de terugkeer van de gijzelaars die Hamas vasthoudt in Gaza. De Amerikaanse ambassadeur zei bij de demonstratie dat de VS niet zal stoppen met het bevrijden van de gijzelaars. In Tel Aviv was een opgenomen boodschap te zien van de Franse president Macron, die daarin zijn steun uitsprak. In Ecuador zijn alle gegijzelde medewerkers van de gevangenissen vrijgelaten. Ze werden sinds maandag vastgehouden door gevangenen die in opstand waren gekomen. De gijzelingen begonnen nadat de Ecuadoraanse president de noodtoestand had uitgeroepen. Hij heeft het leger ingezet tegen criminele bendes. Bij een brand in een bovenwoning in Hilversum zijn twee mensen gewond geraakt. De brand is vermoedelijk aangestoken en sloeg ook over naar naastgelegen woningen... De politie heeft een bewoner aangehouden op verdenking van brandstichting. Twintig mensen werden uit voorzorg geëvacueerd en opgevangen in een café. In Italië zijn 35 mensen gewond geraakt toen tijdens een trouwerij... plotseling de vloer instortte. Het feest was in een oud Toscaans klooster. Vijf van de slachtoffers zouden in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. In totaal waren er 150 mensen aanwezig op het feest. Er wordt niemand meer vermist. John Kerry treedt terug als klimaatgezant van de Amerikaanse regering, melden Amerikaanse media. Hij wil zich inzetten voor de verkiezingscampagne van president Biden. Kerry zou ervan overtuigd zijn dat hij het klimaat het best kan helpen door zich in te zetten voor de herverkiezing van Biden. Kerry werd in 2020 benoemd tot klimaatgezant. Hij was op klimaattoppen de hoogste diplomaat die namens Washington gesprekken voerde.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 I know that it amaze me Got me off the hook and nothing else don't face me Can't you be my one and only sunshine lady No, if not, maybe I'm hey. just sipping on chamomile Watching boys and girls in the sex appeal With a stranger in my face who says he knows my mom and It shows. Yes it shows Combats et je suis les char Lentement doucement quelque pas ma pas au milieu du terre Au creux de ton sommeil dont tes nuits Un jour nouveau soleil. À nul autre pareil et tu sais depuis Stop! Oh.